Eerst een klomp met het NOS-journaal. Er geen overlevende van de vliegramp in de Sinaï. Vanochtend crashte daar een vliegtuig met 224 mensen aan boord. Vrijwel allemaal Russen. Op de ramplek zijn zeker 150 doden geborgen. De Russische Airbus is in tweeën gebroken. Inmiddels is de zwarte doos met vluchtgegevens gevonden. De doos met gesprekken vanuit de cockpit is nog niet geborgen. De Russische president Poetin heeft voor morgen een dag van nationale rouw afgekondigd. ...onderhandigd.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 De moeder van de doodgevonden baby's in Heer en Alkmaar heeft meegelopen in de stille tocht die in Alkmaar werd georganiseerd voor haar doodgevonden babytje. Ze zou ook andere mensen hebben getroost, meldt RTV Noord-Holland. Gisteren werd officieel bekend dat de vrouw, Jasmine M. uit Alkmaar, de moeder is van alle drie de baby's.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 Het weer nog flink wat zon, maar in het noorden ook wat wolkenvelden. Het is ongeveer 15 graden. Ook morgen is het vrij zonnig bij 13 tot 16 graden. Dit was het FM. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Door wegwerkzaamheden staat er file op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... tussen Gooimeer en Laren, 5 kilometer. Op de A7 Zaandam-Horen tussen Purmerend Noord en de Afrit A van Hoorn, 4 kilometer. En de andere kant op bij Purmerend ook een file van 4 kilometer. Verder is de A27 dit weekend dicht van Utrecht naar Gorkum... tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos. En ook de N206 Soetermeer heemstede is dicht in beide richtingen bij Leiderdorp. Daar is namelijk een ernstig ongeluk gebeurd.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 Yeah Heb ik weer dan, hè? Ik ken dit gewoon als het origineel, Albert-Jan. Maar jij zegt, van wie was dat nummer ook alweer? Ja, ik ga er werk van maken. Ja, echt een andere zanggroep, Mai Tai of uh, Pointer Sisters... hebben dat nummer ook destijds uitgebracht. In ieder geval was dit uh, Robbie Neffel en C. La Vie. Welkom terug bij uh, Zolvoet op Zaterdag. Ja, de heren van de veteranen eens. Ze spelen vandaag uit tegen de Legmeervogels. Dat is uh, de koploper van dit moment. En daar staat het, Albert-Jan. 1 tegen 3.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 De aan 1 gaan lekker Robert Jan. Even tussen dit plaatje door. Het staat 1 tegen 4 op dit moment. Simon heeft gescoord. De zaterdagmiddag van CFM. Goedemiddag. GFM. John Ford. John Ford. GFM. Ja, en deze kan niet ontbreken op Halloween, natuurlijk. Spooky en zo so. En zwingen we naar Star.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 En dan uh, gaat hij naar Ferrari als het goed is, uh, Albert-Jan. Ja, ja, dat zou mooi ja, zijn. Ja, dat zou heel mooi zijn. Nou, we blijven het volgen. Het Formule 1 nieuws op CFM. Oh, daar komt hij aan, hè. Hij is beloofd. De nieuwsgier van die Beernitzen. Hier is Droomvrouw. Als ik rondkijk naar de vrienden om.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 Ja, voor liefhebbers een hele mooie paard natuurlijk. Neem ik aan. Maar we spelen in de 90ste minuut al anderhalve minuut. De Sanne meteen kan erbij geteld moeten worden. Dat, dat wisten we hier aan de kant. Maar hoeveel? Dat is de vraag. Zandvoort staat al steeds het 1-0 voor. Maar de druk is giga op het Zandvoortse doel. Het Zandvoort dat speelt paniekvoetbal. Weg is weg met die bal. En het maakt niet uit waar die naartoe gaat. En zover zijn we op dit moment. Uh, uh, buitenveld dat mag de bal gaan ingooien. Net even voorbij de uh, middenlijn op de helft van Zandvoort. Gaat die bal weer voorkomen? Nee, Zelf kunnen wegwerken. Dat is uh, een vrije schop. Oh, oh, oh, oh, oh, Dat zal niet ver. Nee, ik kan het niet zien. Dat is helemaal aan de andere kant van het veld. Misschien uh, twee meter hoog uit buiten. Het stafstoffenbied van Zandvoort. Wordt step, de bal neergelegd.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 Die wordt gehaald, keihard in de muur, dus die bal is weer weg. Zandvoort die uh, dat, uh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 Want het doel was helemaal leeg. Het had waarschijnlijk alleen maar gestopt kunnen worden via de hand van de verdediger. Ja, en dat is, zou het een penalty geweest zijn. Maar zover is het niet. Nu weer buitenvelders in de aanval. Stant verdedigt nogmaals Normaal is met de macht machtenman ook. En dat is Joris Schmid. De sluit als Schmid. Die ook nu weer ontzettend goed werk doet. Is het de... je al? Ja! Zandvoort wint hier. Gewoon Koude onverwacht van de nummer 1. De wow. zagen. Nog een punt verloren. Zandvoort wint met 1-0. een nou, doelpunt in de nou, penalty, ehm, penalty in de 33ste minuut van de eerste helft. En dit heeft heel veel bloedsleven tranen gekost. En ik denk dat Buitenvelder er niet blij mee is. Zandvoort uh, doet nu goede zaken uiteraard. Voor, in ieder geval voor die tweede plaats. En is, is weer uh, drie punten dichterbij Buitenvelder gekomen. Dit was het van vanmiddag hier. Een bijzonder enerverende de wedstrijd. Met name het eerste helft was zoals een ontzettend goed spel gaf te zien en de tweede helft was echt belabberd, maar ze hebben het volgens gehouden hey, geweldig hey, resultaat. Vogel. Sorry? Geweldig resultaat Joop. Ja, ja, tuurlijk en dat telt. Tegen de koploper en uh, ja, de veteranen 1 die spelen vandaag ook tegen de koploper. Leg oh, dat meer vogels. Hé, hey, sorry? Nee zij, zijn... nee, zij zijn het uh, nog niet. Maar ze zijn hard onderweg, want ze, ze staan met 2-4 voor. Dus, uh... Oké, okay, dat is een goede zaak. Ja, prima. toch? Uitstekend. Dus, Oké, okay, dankjewel, Jop, en tot de volgende keer. Uh, ja, tot de volgende keer. Hoi, dat was Jop, uh, vanaf Duintjesveld. Ja, de wedstrijd mooi gewonnen dus, uh, dus door SV Zalvoort. 1-0 tegen de koploper buitenvelders.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 Full of stars We turn to this place and come searching for the message I leave behind. It's underneath this sky. Hijs show moe deze nieuwzingen van Armin van Buren te samen met Kevin De Kroll. En Louise, hoe heet je ook weer Robert Jan? Wie? Hoe heet je ook weer?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 To our room He'd be the voice of me He said that we were thanking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 Dat was hem weer bij CFM. Het mooie gedicht van de dag. En morgen hebben we ook weer zo'n mooie, Albert-Jan. Oh, die bruist er al. Die bruist helemaal. En van geluk, hè? van ja. geluk. Zo rond de kwart voor vijf morgen hoor je hem weer bij CFM Zandvoort op zondag. Oh, mooi gedicht van de dag bij CFM. Je dag kan toch niet stuk, hè? Nee. En deze erachteraan van uh, Martin Moreno. Een echte liefde. Dan moet ik meteen weer uh, denken aan een de andere Martin. Heb jij dat ook of niet? Ja, maar ja, is ja. Martin. Ja, joh. Ja, Klopt. Ja, joh. Ja, joh. Ja, joh. Ja, joh. Krijg nou wat. Nou, hij is uh, ook weer gearriveerd uh, in huis. Dus uh, zo dadelijk uh, Fred weer tussen 5 en 7 met Entertainment For You.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 En de voetbal de voetbal ja. gaan we doen. En Formule 1. de, de, uh, we, de kwaliteit is uh, gegaan? Ja, die staat uh, om 5 uur Nederlandse tijd. Dus, uh, en uh, WK Rugby kijken, luisteraars. Oké, okay. nou tot morgen dan. Tot morgen. Fijne zaterdagavond. Dag. Stem Groetjes. Hoi, doei doei. The bed, really you made. Give a whistle.